1 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Goedemiddag uh, vanuit Zuid-Korea. Nog een half uurtje, dan gaan we weer schaatsen. De 1500 meter voor vrouwen. We gaan nu warm maken voor die afstand met uh, Mark Duits. En als het aan de premier ligt, hoeft minister Zelstra niet weg. Dat en meer in het uitgebreide internationaal met Sophie Verhoeven... Premier Rutte vindt dat minister Zijlstra kan aanblijven als minister... en dat hij nog geloofwaardig is. Wat hij heeft gedaan was wel onverstandig, zegt Rutte. Zijlstra had eerder beweerd dat hij in 2006... in het buitenhuis was van president Poetin... en hem daar had horen spreken over Groot-Rusland... terwijl hij daar nooit is geweest. Het gaat om dit fragment. Ik was begin 2006 aanwezig in de Dasha van Vladimir Poetin. Ik was daar als medewerker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 Oppositiepartijen zijn kritischer en willen een spoeddebat. Volgens PvdA-Kamerlid Ploemen staat niet alleen de geloofwaardigheid... van Zelstra op het spel, maar ook de geloofwaardigheid van heel Nederland. BVV-leider Wilde zegt dat Zelstra zelf desinformatie verspreidt... terwijl Nederland Rusland juist aanspreekt op het verspreiden van nepnieuws. Transavia mag een piloot die is veroordeeld na een straatrace... waarbij een dode viel niet ontslaan. Volgens de luchtvaartmaatschappij weegt de verkeersovertreding zwaar... voor een verkeersvlieger. De 32-jarige piloot was samen met zijn vader aan het racen... door de straten van Loosdrecht. Daarbij werd een vrouw van 19 doodgereden. Persrechter Monetta Ulrichi, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Transavia noemde de veroordeling destijds onverenigbaar... met zijn functie als piloot. Maar de rechtbank ziet dat toch anders? Uh, nou, De rechtbank ziet dat in zoverre anders dat wij hier een arbeidszaak hebben en niet een strafzaak. En als je in de arbeidszaak de toets aanbrengt... ik hoor mezelf verschrikkelijk terug. Oh, dan gaan we even kijken of we daar wat aan kunnen doen. Maar het is dus een arbeidszaak, hè? dus dat is een andere toetsing? Het is een andere toets. Kijk, iedereen vindt het vreselijk wat er gebeurt. Uh, maar dat staat hier niet ter discussie. Ja. Ik blijf mezelf terug horen... Dan gaan we, even, we proberen daar wat aan te doen. Um, kijk, het voelt toch een beetje gek... dat hij dan uh, wel heel veel mensen, passagiers, mag vliegen... ook in een verkeerssituatie. Ja, het is dan wel in de lucht. Maar dat hij niet op de weg mag rijden... maar dat hij toch gewoon zijn werk als piloot wel mag blijven doen. Nou, er zijn twee dingen van belang. Allereerst is het een overtreding waarvoor hij is veroordeeld en niet voor een misdaad. En ten tweede is er onvoldoende gebleken dat hij zijn functie als piloot... niet goed zou kunnen uitoefenen. Nee, dat begrijp ik. En Savia heeft daarvoor onvoldoende aangevoed. Maar voor de nabestaanden hè, van die jonge vrouw... die uiteindelijk uh, overleed hè, na, na, na dat ongeluk... lijkt me dit toch heel lastig te snappen. Heeft de rechtbank daar nog iets over gezegd? Nou Nogmaals, dit is de arbeidszaak mm -hmm. en niet de strafzaak. Nee. Dus het zit zijn arbeid gewoon niet in de weg. Dat is het eigenlijk. Uh, nou, daar komt het op neer. Kijk, als hij niet vliegvaardig of vliegveilig zou zijn... dan had als APRK daar veel, veel eerder op moeten ingrijpen. Ja. maar en Dat heeft ze niet gedaan. Daar zag ze kennelijk geen aanleiding toe. Mm -hmm. En uh, er blijkt geen verband tussen de rijvaardigheid en de vliegvaardigheid. Uit. En betekent dit vonnis nou hè, dat Transavia hem eigenlijk per direct weer zou moeten laten vliegen? Want hij staat op dit moment op non-actief, heb ik begrepen. Dat klopt. Hij had gevraagd om weer te werk te worden gesteld. En die vordering is toegewezen. Dus eigenlijk moet hij weer gewoon direct gaan vliegen? Hij moet direct weer ingeroosterd worden. Ja. Daar komt het op neer. Goed, dank u wel. Monetta Ulrichi, persrechter. In Afghanistan zijn 16 leden van een Afghaanse overheidsmilitie gedood door een collega. Later bleek dat de collega van de Taliban was. De man zou na de moordpartij ook wapens en munitie hebben buitgemaakt. Het was juist de taak van de Afghaanse militie om in de Taliban te infiltreren. De Franse politie gaat strenger controleren op drugsgebruik in wintersportgebieden. De aandacht zal zich vooral richten op Nederlanders en Spanjaarden.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 Het is nog niet duidelijk hoe de 6000 schademeldingen worden afgehandeld... die voor 31 maart 2017 zijn binnengekomen. Het gaat om bevingsschade die het gevolg is van de gaswinning. Op 1 juli moet de klus geklaard zijn, maar het plan van aanpak is nog niet klaar. Minister Wiebes zei vorige week dat het hem niet uitmaakt... hoe de NAM de schade vergoedt, als het maar gebeurt.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 Radio Olympia. Ik was een Radio Olympia inmiddag. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stonkhorst. Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag. de Olympic Oval. En ja, het is al een beetje aan het vollopen, Maar ik zie nog veel. Blauwe stoeltjes, die zijn dus allemaal nog leeg. Maar de stoeltjes die wel gevuld zijn, heel veel oranje mensen toch. En die oranje mensen, ja, die voelen die koorts wel. Want gaat er weer wat gebeuren? Die 1500 meter voor vrouwen die over 19 minuten van start gaan. We hebben natuurlijk iedereen Wust, Marit Leenstra, Lotte van Beek. Wordt het weer een medaille voor Nederland. Wij gaan het allemaal meemaken. We gaan ook voorbeschouwen met hier aan tafel Mark Tuitert. Gisteren was het Sven... Met zijn vierde gouden medaille op te spelen. Irene Buur staat ook op vier gouden plakken. Vier jaar geleden in Sochi pakt ze zilver op de 1500 meter. Straks in Radio Olympia de 1500 meter voor vrouwen. Oftewel de jacht op een compleet oranje podium. Dat is een hele mooie opening voor Jurid de Moors. 29-2 Erben, is dat oké? Okay? Dat is een hele goede rondzijde. Dit gaat echt een super tijd worden. E 53-51. Wauw, Olympische heen. Heen. Ter Termors hard gereden ze. Als Wuus dit ziet, zal ze wellicht toch wel even denken. Zo. Als er ook zo'n goede rondzijde kan neerzetten als Jurid de hoor, Nee, hoor. Ah, nee, Ik denk dat ze het niet gaat redden. Nee, Irene Wuus gaat geen tweede Olympische gouden medaille maken. En dus is het podium 1 Jorintelmos, 2 Irene Bus en derde Lotte van Beek. Een clean sweep van de Nederlandse ploeg 1, 2, 3. Wat denk je dan het eerst aan? Nou ja, alles wat ik heb meegemaakt afgelopen jaar. Weet je mooie dingen. De vader die ik heb verloren. Het is dus gewoon dat je dan dit, dit mag meemaken, is gewoon geweldig. Ja, zo ging het uh, vier jaar geleden. Jorie Termos, ja, zij is er niet bij. Zij wordt gemist, denk ik wel. We gaan naar de, de commentaarposities. Daar zitten Erbe Winnemars en Sebastian Timmerman. Eh, klopt dat wat ik zeg, mannen? Wordt zij gemist? Ja, zo hard is het hè, in de topsport. En als je niet fit bent op het moment dat het moet, en dat was voor de eerste keer dit seizoen ja, tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi waar ze slechts vijfde werd, achteraf bleek toch door een, een virus in haar lichaam gewoon niet 100 fit. Ja, dan is topsport hard. Zeker als je uh, bedenkt dat er dus op deze afstand de 1500 meter. Nog wel een aantal andere dames is in Nederland die goed uit de voeten kan. Natuurlijk Irene Wust, Olympisch kampioene van Vancouver 2010. Natuurlijk Marie Leenstra, die nou eindelijk wel eens een keer een medaille wil behalen. En Lotte van Beek, die daar dus ook vier jaar geleden opstond op dat podium in Sochi, toen de Nederlandse suprematie tijdens dat hele schaatstoernooi echt het hoogtepunt kende tijdens die 1500 meter. Met de plekken 1, 2, 3 en 4. Het is sowieso een afstand, de 1500 meter waar Nederlandse vrouwen goed uit de voeten kunnen. 15 keer gereden op de Olympische Spelen. Vijf keer Nederlands goud, dus een derde. De eerste was Annie Borkink in 1980 in Lake Placid. En daarna natuurlijk Yvonne van Gennep, Marianne Timmer, Irene Wust en Jorinta Mors Dus vier jaar geleden in Sochi. Het is tegelijkertijd een afstand als je kijkt naar de wereldbeke in de laatste Olympiade. De laatste uh, vier seizoenen. Dat de, de, de afstand is met de minste verscheidenheid. Slechts uh, zes dames wonnen de Wereldbekerwedstrijden. Uh, Het Bergsma en Irene Wust zeven keer. Mio Takagi vijf keer, maar van vier dit seizoen. Brittany Bowe vier keer, maar de laatste van die vier is wel alweer twee jaar geleden. En dan hebben we er nog één achter de naam van Marit Leenstra. Maar dan moet je alweer terug naar het begin van het seizoen 14-15. En eentje voor Martina Sablikova die vandaag niet meedoet. Dus Ermen slechts uh, zes... Verschillende winnaressen. het is niet een afstand met heel veel favorieten of. Nee, en het mooie ervan, er zitten er wel een aantal Nederlanders tussen. Dus Leenstra en Buust natuurlijk. Ik denk dat Irene Wüst ook vandaag echt wil laten zien. Dat zij, als Irene Wüst naar de Spelen gaat, dat ze altijd terugkomt met een gouden medaille. En dan als ze dat wil, dan moet het wel vandaag gebeuren. Hierop heeft ze de grootste kans om nog een gouden medaille te halen. Nou, de ploegenachtervolging krijgen we ook Ja, Dat is natuurlijk een hele moeilijke... Na al die jaren, even los van het feit dat Japan zo sterk is. Telt een individuele medaille nog altijd uh, uh, meer dan een medaille Na op de ploeg nat vroeg. Natuurlijk telt een individuele medaille meer, maar dat zal bij, in het geval van Irene Wuss zal dat niet, niet, niks uitmaken. Want Irene Wuss heeft al zoveel individuele medailles. En als je over tien jaar terugkijkt op de carrière van Irene Wuss, dan zegt Irene Buist gewoon... ik heb vijf of zes gouden medailles gehaald. Ja. En uh, dan telt het op. Dat is ook zo bijvoorbeeld met, een, met, een, met een Pieter van de Hogeband. Dat is ook met een Sven Kramer. Die hebben ook medailles gehaald in de ploegraad. Volgens. Dus dan is het gewoon... hoeveel heb je er? Heb je er twee, heb je er drie, heb je er vier, heb je er vijf? Nou, ze heeft er al vier. En vandaag is de grootste kans op, en op een nog een vijfde. Ja, met, met het welnemen van jullie hier aan tafel... wil ik even een paar dingen doornemen met Erwin uh, van de startlijst. Ten eerst, wat mij, mij opviel in rit twee... Uh, de Aanwezigheid van nou Cordaira. Die over twee dagen topfavoriet is op de 1000 meter. Ja. Volgende week ook dat natuurlijk op de 500 meter. Wat heeft zij hier te zoeken op de 1500 nou meter? Nou ja, is het, is, het, is het, is, het is inderdaad een, een, een risico. 500 meter hakt er altijd wel in. Maar goed, ze wil misschien ook wel gewoon eventjes die baan gereden hebben. En dan heeft ze in ieder geval een wedstrijd gereden. En dan zit ze gewoon al in het toernooi. En ze rijdt gewoon in de tweede rit. En misschien rijdt ze wel gewoon all-out. En dit zijn dan toch de Olympische Spelen. En als je dan echt een supervorm bent. dan kun je ook zo'n zo race gewoon best wel een keertje hard rijden. En dat is heel fijn als je dan een lekkere race al gewoon in de benen hebt zitten. Rit 7. Brittany Bo start buiten, finisht dus binnen, maar is al ruim een jaar aan het kwakkelen met haar gezondheid. Wat voor indruk laat Bo achter op jou de afgelopen dagen in de training? Ik, ben, ik, denk, ik vind Bo best wel goed. Ik sprak net uh, Joey G, die zit hier uh, drie plekken naast ons, en ik vroeg naar hem van wie is nou eigenlijk beter? Bo of, of Bergsma? En hij zei, het verraste me eigenlijk, hij hoopte eigenlijk heel erg dat Bergsma heel goed zou rijden hier, maar dat, dat alle tekenen, dus lijkt het erop dat Bal op dit moment beter is dan Bersma. Oké, okay. Irene Wüst, rit 11, start ook buiten, finish is binnen... maar gaat zij wat hebben aan de Canadese Brian Tut. Nou, gaat, dat, dat denk ik, omdat ze buiten start, dan maar heeft ze in ieder geval één kruising... waar ze misschien mooi doorheen kan rijden, maar daarna moet ze het helemaal alleen doen. Als je, maar, als je maar één kruisingje hebt, want als je echt Olympisch kampioen wil worden... heb je ook een beetje geluk nodig, maar dat dwing je ook gewoon zelf af... omdat je gewoon snel bent. En als je dan één kruising kunt meepakken, want dit wordt waarschijnlijk beslist op honderdste. En dan, dan is het toch wel fijn als je een, een mooie kruising hebt. Dus uh, ik denk dat iedereen wist helemaal geen verkeerde loten heeft. Hij is de stad eigenlijk als een van de eerste echte favorieten. Dus zij kan gewoon de tijd neerleggen. En ze kan gewoon lekker all out gaan rijden. En dan moet de rest nog maar zien of ze daarbij in de buurt komen. Leenstra en Van Beek tegen respectievelijk Bagleda Kourous uit uh, Polen. En Kikuchi uit Japan die heel slecht reed op de 3000 meter. Gaan zij wat hebben aan hun tegenstander? Dat denk ik niet. Ik denk dat, uh, dat uh, Marit en Lotte zullen allebei gewoon voor goud willen gaan. En ze zullen gewoon, uh, gewoon een eigen race moeten rijden. Je hebt niet echt hele mooie race. Ik vind dat nou, wel ja, jammer. De laatste. Ja, dat de is de laatste, eigenlijk ja, de, de, de enige laatste. echte clash die er is... wat mij betreft dan, als ik mijn mening mag geven. de Bergsma, de wereldkampioene van vorig seizoen... tegen Mio Takaki, de vrouw die dit seizoen omgeslagen is. Die dus ook het voordeel heeft van de laatste binnenbocht. Maar, Erben, dan wil ik eens aan jou vragen... waarom komt de winnares op de 1500 meter... Bijna nooit uit de laatste rit. Wat Om, is dat dan? Omdat je er helemaal niks aan hebt. Een Olympische race duurt altijd lang. Er zijn hele lange pauzes tussen die races. En dat, wat je heel vaak ziet. is dat zo'n wedstrijd dan over de spanningsboog heen is. Dan zit je maar te wachten en te wachten. En alle informatie die je krijgt. al die ritten die voor je gereden worden. daar heb je niks aan. Want de vijf kilometer moet je gewoon. Ja, zo hard mogelijk rijden. Het is niet zoals een vijf of een 10 kilometer... dat je echt kijkt welke rondetijden heb ik nodig om kampioen te worden. Nee, het is allemaal informatie waar je niks aan hebt. En er komt bij dat meestal als je in de laatste, als je in de laatste rit zit, dan rijdt het niemand meer in die inrijbaan. Omdat het dan heel lang wacht, dan kan de wind wegvallen. Er is altijd een heel klein beetje rijwind. Je hoeft maar twee of drie schaatsers daar op de, op de binnenbaan aan het rijden te zijn en je bent zelf nog een wedstrijd aan het rijden... dat komt altijd een heel klein beetje rijwind. En wat je heel vaak ziet, dat in de laatste rit van een 5 meter... de wind wegvalt. En dan, dan is het ijs gewoon minder snel. Ja, dat zijn de, de, de voorspellingen, de weerspiegelingen zo... vanaf de commentarenpositie op iets meer dan 10 minuten voor de start van de 1500 meter voor vrouwen. We gaan trouwens beginnen met een dame alleen, Josie Morrison. Ik ben benieuwd hoe vaak Mark Tuit het inmiddels nog weer een keer heeft gekeken... naar uh, die 1500 meter tussen Sundral en Exposma. Staat hij nog steeds op ik... repeat? Hij uh... uh, staat inmiddels bij Fabrice. Oh, oh. <laughs> ik ben ze allemaal aan het, aan het afgaan. Nee. Nou, dat is het, het geheim. Dat hadden we beloofd. Luister, het geheim van die 1500 meter, Patrick, dat wil ik nou wel eens weten. Ja. En Jij kijkt dan naar de een terug. Leg het nog even uit... Nou, ik keek even het, de race terug, hè, als je in mijn hoofd haalt... de 1500 meter waar ik als Jochie altijd naar kijk. Mijn grote voorbeelden, It's Posma en Otna Sunderal, Twee echte milers, hè, zo noemen we goede 1500 meter rijders. Dat is een apart soort slag. Dat zijn krachtige jongens uh, die ook durven... Dus hard erin durven gaan, dat moet, je, dat moet je durven bij 1500 meter. Als je te zacht erin gaat, dan voelt dat misschien lekker, maar dan rij je gewoon niet hard. Dus je moet de snelheid kunnen combineren uh, met het vermogen om ontzettend stuk te gaan. Je, gaat, je, je blikveld wordt nauwer, je gaat je benen voelen, je hoofd, je gaat minder, minder zien. Een 1500 meter doet verschrikkelijk veel pijn. Dus ja. je uithoudingsvermogen is ook nog heel belangrijk maar, om die laatste ronde goed door te komen. Maar wat zie jij dan in die race tussen Sundraal en Postma? Nou, wat zie je dan? Je waar, zie... Word jij nou echt, waar krijg je die kippenvel steeds ja, weer van? Ik kijk die kippenvel al bij de start. Je weet gewoon dat zijn camp de camphanen op een 1500 meter die tegen elkaar rijden. Over hè? welk jaar hebben we het dan? 1998. 1998. En je nou, je rijdt, de ene start binnen en de andere buiten. Dus als je binnen start, dan sta je 15 meter achter de buitenbaan. Dus je kan kijken wat diegene doet. It's Posma stond buiten. Dus die heeft dan een voorsprong. Otna Sundaro kan er naartoe rijden. Dus je kan in de buitenbaan moet je de race gaan maken. Dus dan moet je hem neerleggen. Als jij hard start, dan dwing je die binnenbaan om met je mee te gaan openen. Nou, dan komen ze ongeveer gelijk door op 300 meter en daarna begint het spelletje pas. Dan kom je van de buitenbaan onderdoor in de binnenbaan. Dat had ik bijvoorbeeld tegen Harvard Bukko op mijn 1500 meter in Vancouver. En dan kun je op iemand gaan jagen. En het is heel belangrijk de 1500 meter om een eerste rondje heel hard neer te zetten. Als je de snelheid erin brengt, je gaat nooit meer kunnen versnellen in een race. Dat gaat nooit meer gebeuren. Dat is de race te kort voor. Dus je moet die snelheid meteen Oppikken. Daar kun je iemand voor gebruiken op een kruising. Vandaar dat die buitenbaan belangrijk is. Ga je na de 700 meter nog twee rondjes te gaan. Dan begin je voor het eerst eigenlijk tegen een muur aan te rijden. He, dan zit je op 30, 40 seconden. Nou, dan ga je echt, echt moe worden. Dan ga je verzuring voelen. Dan ga je benen moeilijker bewegen. Moeilijker over elkaar heen stappen. Hey, maar dan moet je nog even. En dan moet je nog twee ronden. En dan ga je door die, door die bocht heen. En dan zie je bijvoorbeeld, dat zag je ook op naar post maar Dan zie je Sundrel bijvoorbeeld naar hem toetrekken. He, dan heeft de andere de buitenbocht naar de binnenbocht. Dus dan kun je gaan jagen. Dan kun je een goede tussenronde rijden. Dat kunnen sommige rijders ook. Hè. Je hebt allemaal verschillende rijders Ja, Je hebt natuurlijk de, de, de sprinters ja. die wat meer aankunnen. Ja. En je hebt de, de wat meer jongens ja. van de lange afstand. Die ja. ook wat snelheid, die genoeg ja. snelheid hebben voor deze afstand. Ja, ja, ja, ja. Het is Bijvoorbeeld uh, een Tagagi, die doet dat. Ja. Een Mio Tagagi, die rijdt op een tweede ja. rondje. Maar toch nog even, je moet even de wedstrijd ja. ook afmaken. Ja, ja, ja. Hè? ja, ja, ja. Hey, ik was bezig ja, nog. Dan, ja, dan ga je ja. naar die laatste ronde toe. Ja. Nou, wat je bijvoorbeeld bij Posma Sunder al zag. Daarom vind ik die race zo mooi. Die kwamen precies tegelijk door. Weet je, dat is ook een 1500 meter. Dat is een schaatsduel. Echt man tegen man. Hè? Die anderen die daar zit, Erwin Wennemars en ik, die hebben, wij hebben zo vaak tegen elkaar gereden op zo'n manier. Gewoon echt hard tegen hard, man tegen man. En dan weet je, ze komen hetzelfde door in dezelfde tijd. De laatste ronde, heb je een voordeel aan de binnenbocht. Had Posma toen. Die komt buitenom op de kruising. En dan maakt hij een misser in die binnenbocht. Hij, hij, je ziet hem worstelen en dat is ook het gevaar van de 1500. Als je iemand voor je ziet rijden kun je nog nogal energie over hebben. Maar dan ga je een beetje over je punten. Dan wil je te gek. dan wil je. En dan ga je niet meer goed schaatsen. Dus je kan moe worden. Je hoofd wil sneller dan je lichaam. En dan kun je het te fout maken zoals Itz deed in de laatste binnenbocht. Daarom verloor hij die rit van naar Sundral. Dat je te snel wil. En uh, ja, Sundral die had zo'n mooie klappen had hij erin. En uh, die finished en die wordt Olympisch kampioen. En Itz was eigenlijk... Zijn rit. Dat was zijn afstand. Tweevoudig wereldkampioen. Hij had die moeten winnen. Ja. Hij won overigens wel goud op de duizend een week Zo later. Ja. En dat maar... kwam, uh, de, hij haalde daar misschien wel weer die devance-gevoelens uit. Erben, ja. Ja. je zit mee te luisteren. Ik zit even zeker mee te luisteren. Want ik was daar dan, dan natuurlijk bij op die 1500 uh, meter van Isposma tegen uh, Otters En ik deel helemaal mijn mening met uh, met Mark Tuitert, want dat is natuurlijk een hele legendarische race geworden. Maar die race heeft er wel voor gezorgd dat Is uiteindelijk goud haalde op de 1000 meter. Ja, dat want zeg ik, die revanche, hè? Die, nou, niet alleen die revanche, oh. want daar was een, een, een Canadees, daar was Kevin Overland. Die zat naar die race te kijken en die keek naar die Is Posma en dacht van ja, hoe kom je die botten niet door? En toen zei Is ook nog, ja, op de 500 meter ben ik twee keer gevallen. En toen zei Kevin, geef mij die schaatsen voor jou eens eventjes. Na die 1500 meter. En dat bleek dus, wij hadden er nog helemaal nooit van gehoord. Wij bogen de schaatsen helemaal. Dat is een schaatsen, hartstikke krom waren. En die heeft even die schaatsen een keertje gericht. Je He, hebt een, een ronding erin, maar ze moet ook, ook gerecht worden. Die heeft die schaatsen mooi recht gemaakt. En toen vanaf op dat moment dacht: is Bos maar hey, dat, Nu wordt schaatsen heel veel makkelijker. En uh, toen won hij dus uiteindelijk goud op ja. die duizend meter. Dus met betere schaatsen had hij gewoon goud gepakt. Ja, de 500. Nee, zeker. zeker. Hij, had, hij was toen ook ja, dat zeker was heel de, goed. Hij was in die laatste bocht ook. Want ja. hij had alles. Hij was op 400. Als je weet dat je tegen elkaar rijdt. En als je weet dat je er een, maar een honderdste van de seconde ja. voor ligt. En je hebt nog een laatste binnenbocht. Dan win je altijd. De, de, de, de, als je gelijkwaardige rijders dus tegen elkaar hebt rijden dan wint de buitenbaan altijd. En Mark vertelt hier zo mooi over die man-tegen-man gevechten. Heb jij dat ook ervaren, Erwin? Ja, natuurlijk. Nou, ja, ik heb zoveel races gereden. Ik heb heel vaak uh, Turijn tegen Fabrice gereden. Dat is altijd heel erg vervelend. Want als je hem ja. hoort, dan is het te laat. Als je Fabrice... Ik ben wel eens over Fabrice heen gekruist ja. met nog 200 meter te rijden. En dan kruisde ik over hem heen. Dus ja. hij had de buitenbocht. Ja. En dan weet ik met het, met het ingaan van de laatste, laatste buiten, binnenbocht al... ik ga deze race toch verliezen. Ja. En dat is heel vervelend. Oh, maar ja. tegen Mark heb ik hele mooie duels gehad. Ja, oh. En dat waren ook altijd een weekje. Wij, wij racen dan te veel tegen elkaar. Ja. En dan was het meer dat we elkaar kapot reden. Ja. Nou ja, dat was ook zo. Erme was natuurlijk de sprinter, ik de all Dus ik wist gewoon dat ik met Erme mee moest in de opening. Dat is dus ook tactiek. Dus als je weet, iemand is sneller. Ja. Ik denk, als ik bij hem kan blijven... en we komen tegelijk door op 1100 meter... dan ga ik hem winnen. Ja, dus ik was alleen maar bezig met zo snel mogelijk bij Ermen blijven. En Erme was alleen maar bezig met zo snel mogelijk hey. voor oh, mij Maar uitblijven. Mark, ik vind het ik zo weet... mooi hoe jij die rit beschreven hebt. Maar wat mij dan bijblijft, is de pijn die je moet leiden. Echt ja. de muur waar je tegen aan ja. botst. Je, Waarom je, wil je dat? Als, weet je wat het meest verschrikkelijk plek is ...op de hele ijsbaan voor een 1500. Dat is ja. het bankje daar voor de start. En weet je waarom? Waarom het ook zo lastig is om in de laatste rit te starten? Iedereen die helemaal kapot is... ...die komt hier over de finish, die remt zo gauw als die kan... ...en die stopt bij dat bankje, want daar liggen nog je kleren en dinges. Die gaat daar even uitgebreid op de kussens liggen helemaal... ...en dan moet jij nog schaatsen. En dan hoor je dat en dat gebeurt om je heen. En dan moet jij in de laatste rit en dan liggen daar alleen maar... Nou ja, halve lijken, zeg maar, langs de ijsbaan. En dan weet je van, oké, okay, over twee minuten ga ik me ook zo voelen. Maar als je heel ja. goed rijdt... En wanneer, of... weet je, wanneer weet je, Mark, dat je een goede 1500 meter weet? Is dat is er een moment, of is dat juist een afstand waarop je dat niet weet? Nee, dat voel je, dat voel je. je, je kijk, 1500 nee. meter is heel belangrijk dat je niet all-out kan. Uh, je moet heel iets inhouden. De, eerste, de eerste, eerste pas moet je volgeven. Dan moet je even jezelf inhouden om niet alles te geven. Maar na 200 meter moet je wel hier naar deze streep toe. Dat heb ik echt van Johnny Davis ook heel goed afgekeken. Dat deed hij namelijk altijd... Voor het eerst dat je naar de streep rijdt, naar 300 meter, moet je vol aangaan. Daar moet je de topsnelheid neerzetten. Ja. En dan voel je in welk ritme je zit. Als je dan lekker van links naar rechts gaat en je kan alle krachten in je slagen leggen... en je kan op volle snelheid de eerste bocht in. Als je daar goed heen komt, dan weet je, oké, okay, die flow komt. Het gaat over een paar minuten beginnen. En we krijgen dus sowieso een andere Olympisch kampioen dan ja. vier jaar geleden in Sochi. Jorien Termors is er niet bij, maar is toch sportief. Want wenst de andere Nederlandse vrouwen succes. Hey meiden, heel veel succes op jullie 500 meter. Ik hoop dat jullie, of een van jullie, de Olympische titel mag opvolgen van mij. Kom op. Jorien Termoors. Dat is op social media, hè? Ja, sportief. Ah. Ja, dat is wel sportief. Nou, zij gaat echt wel uh, met een knoop in de maag uh, naar deze kijk, wedstrijd uh. kijken. Absoluut. Ze is goed. Ik heb haar zien schaatsen. Ze heeft een trainingswedstrijdje gereden. Ze was op het OKT niet goed. Als zij hier aan de start staat doet ze ook gewoon mee voor goud. En dat, dat weet ze zelf denk ik ook. Ja, maar er zijn een heleboel in Nederland hè, die mee kunnen doen om op goud. Ja. We mogen er maar drie opstellen. Ja, dat is dus. keihard. Maar uh, daarom zijn wij ook wel goed uh, in Nederland. Hè? En dat gaat wel ten koste nou ja, van een, uh, bijvoorbeeld de Mos en ja. van Kansen. Maar goed, als de hier had gereden, had uh, Lot van Beek misschien gereden. Had jij gezegd, nou die van Beek hebben we mm. nog in Nederland zitten. Dat ja. is ook een goeie. Dus zo gaat dat. Het is, uh, ja, ja de Mos zou echt topfavoriet zijn ook. Uh, van Beek uh, die kan voor de medailles meedoen. Ja, het kan altijd om de 1500 meter. Het kan een verrassing zijn. Maar je hebt gewoon een aantal schaatsers. En die hebben, die hebben zo'n klasse. Zo, dat zijn gewoon speciale, echt speciale schaatsers. En dat is iedereen Wuster een van. En dat is, uh, daar is uh, Jorien ten ook een van. Ja. Hoe pijnlijk is het dan dat ze het niet mee voor jou? Nou, dat is verschrikkelijk. Nou, voor mijzelf, voor haarzelf mij nou, haar is het verschrikkelijk. Nou ja, ik, tuurlijk, ik kan ook van, van een leenstra, die gun ik het ook van harte. Maar als liefhebber... Vind ik, vind ik Tamors een geweldige schaatser om te zien. Dus uh, ik vind het uh, ja, zeker gemist dat ze hier niet rijdt. Uh, ik, ik, ja. <laughs> ik denk dat ze heel goed is. En dat ze, dat, ik denk dat die andere dames uh, heel erg blij mogen zijn dat zij niet rijdt. Ja, Erben, ben je daar bij eens? Dat is wel waar, he, ja, het probleem bij Jorien Tamors. Vier jaar geleden uh, was zij ook de, tijdens de kwalificatie niet goed. En toen had ze eigenlijk, was ze eigenlijk heel goed op die drie kilometer, Maar ook tijdens de kwalificatie, ja, dan mis je die. En dat is toch wel, het, uh, dat je moet je kwalificeren. Als je hier niet gekwalificeerd bent, heb je je, dan, dan maak, maak je het nergens aan. Mag je gewoon niet uh, meedoen, dan kun je gewoon geen medaille winnen. Dus het is jammer, maar we hebben wel drie dames die we overhouden. En ik zou Marit Leens eigenlijk ook wel gewoon gunnen. Die is ja. altijd vrije, altijd wel gewoon erbij. En is ja. op dit moment wel gewoon de Nederlandse recordhoudster op deze afstand. Hè? Zo heeft iedereen Het zou een heel verhaal. mooi verhaaltje zijn. Hè? Iedereen heeft heel een mooi. prachtige ja. verhaal. Zo meteen gaat het beginnen. Dus gaan we maar snel naar Hilversum. Ja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 Een man van 47 die gisterochtend met de auto in het water belandde bij attractiepark Duinrel en daarbij zwaar gewond raakte is overleden. In de auto zaten drie mannen, een ander slachtoffer overleed gisterochtend al in het ziekenhuis. De derde slachtoffer, vermoedelijk de bestuurder, is aangehouden. Een transportonderneming uit Hoge Zand wil in de weekenden internationale chauffeurs in de hal van het bedrijf laten overnachten. Die chauffeurs moeten van Brussel minimaal eens in de twee weken 45 uur rusten. En dat mag niet meer in de cabine, chauffeurs laten hun lading, liever niet alleen. En het is nog niet duidelijk hoe de NAM 6.000 schademeldingen... die voor 31 maart 2017 zijn binnengekomen, gaat afhandelen. Het gaat om bevingsschade die het gevolg is van de gaswinning. Op 1 juli moet de klus geklaard zijn, maar het plan van aanpak is nog niet klaar. AMB Verkeersinformatie met kapotte vrachtwagen op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen de knooppunten Waterberg en Grijshoort staat 4 kilometer. De rechterreistrok is dicht. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomporst. En hier op de Olympic Oval is hij begonnen, de 1500 meter voor vrouwen. En er is één vrouw die schaatst in haar eentje haar rondjes. Over naar Sebastian Timmerman en Erben Winnemers. Josie Moorsen inderdaad uit Canada, is de dame die het spits heeft afgebeten. Of dat aan het afbijten is, beter gezegd. Zij is bezig aan haar 1500 meter en inderdaad alleen een oneven aantal deelnemers. Zij ging trouwens tot en met vorig seizoen door het leven als Josie Spence... Ze is 24 jaar en komt uit British Columbia, uit Kamloops, het plaatsje daar. En zij is getrouwd afgelopen zomer met niemand minder dan Danny Morrison. Dat is een echte 1500 meter en trouwens ook 1000 meter specialist. Olympisch medaillewinnaar in Sochi. Mag morgen aan de bak Danny Morrison, de echtgenoot van deze jo Josie. Ze zijn er dus allebei. Maar dit is uh, wel van een iets lager niveau deze Josie Morrison. Met alle respect natuurlijk. Maar het feit dat zij al in de eerste rit moet rijden... zegt wat dat betreft ook genoeg. Ze is gestart in de binnenbaan, heeft dus de laatste buitenbocht. Geen tegenstander om, mee, uh, om te tegen te racen, Dus ook geen bedreiging meer in de laatste ronde bijvoorbeeld. En wordt het dan een tijd binnen de twee minuten. Dat wil je toch altijd wel graag op zeeniveau, Op zijn minst. Nou, dat nog net. Dat nog net. 1,59, 77. Daarmee rijdt ze in ieder geval voor het eerst in haar loopbaan. Op zeeniveau binnen de twee minuten. Dames als Morrison, kanadese vrouwen, zijn natuurlijk niet gewend om veel op zeeniveau te rijden. Zijn vooral gewend om op hoogte te rijden. In Calgary natuurlijk. Op een van de snelste ijsbanen ter wereld. Wat mij opvalt wat er bent trouwens voordat we gaan kijken. Nou, nou Cordaira, is dat uh, deze Kangneum Oval maar voor de helft gevuld is vandaag? Ja, het is de eerste keer. De afgelopen twee dagen zat het eigenlijk gewoon helemaal vol. Maar ik denk dat het nu ook meer sporten bezig zijn. Uh, nou, er is een of, curling of, of finale zijn. geloof ik aan de gang. Dus er dus zit dit moment. een maar... naast en de de, de, de, de, de, ja, de shortbaan zit hier naast Daar wordt alleen maar getraind. Daar ja. wordt ook gedanst vanavond, denk ik. Ah, dat zou kunnen, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Maar daar is in ieder geval getraind door, uh, door Jorien de Mos. Onder andere Jorien de Mos, die daar met de Nederlandse ploeg uh, bezig is geweest. Want zij moeten 1500 meter daar nog rijden. En natuurlijk de B-finale. Ja, dat is alles wat rest bij uh, de relay, bij de aflossing. Wij gaan kijken naar de 1500 meter lange baan. Ja. Naar de zwaaiende Francesca Betrone, Die heeft er zin in. Die zwaait zo'n beetje naar iedereen hier in de oval in haar mooie felle blauwe pak. Die Italianen hebben toch altijd echt een goede smaak als het gaat om kleding, om uiterlijk. En Bertrone klapt nog eens eventjes op haar bovenbenen. zwaar Ramt met de vuisten naar beneden. En zet nu haar schaatsen neer. Net als de stille, ingetogen Nou, Cordaira. De 500 meter specialisten, de 1000 meter specialisten. Op beide afstand topfavorieten. Ze werd tweede op het Japanse kampioenschap eind december. Dat was ook het Japanse Olympisch kwalificatie op deze afstand in 56-60, En dat is dus ook meteen na beste tijd op Laagland gereden. Ja. En als je dat kunt rijden in Nagano, dat nog niet bekend staat als de snelste baan ter wereld, ben ik heel benieuwd wat nou Kadaira hier kan. En wat een verschil in het voordeel van Kadaira, ondanks de start in de buitenbaan. En die opening, ja, die is 24-9. En dan kruist ze echt al gewoon 20-30 meter over het betroon, die, die die eigenlijk de voordeel van de binnenbaan. En, uh, dus Cordara gaat het helemaal alleen. Die mag lekker nu uh, alleen rijden. Die gaat nu naar de binnenbaan toe. Ja, die heeft echt een gat al gewoon binnen 600 meter van 40, 50 meter op het tegenstander. Dus die moet helemaal alleen rijden. En dat is niet, niet zo leuk voor Kordara, want die zal waarschijnlijk in die laatste ronde het heel erg zwaar krijgen. 700 meter. Uh, wat is de rondetijd? De rondetijd 28-1. Dat is gewoon een hele goede rondetijd voor Kordara. Kordara dus nu in de binnenbocht komt Kruising weer opgereden in het nieuwe pak van Japan. Die zijn overgegaan naar Zwart met wit. Eigenlijk het rug- en buikgedeelte, dat is wit. En de rest, de benen en de armen, dat is nog zwart. En dan in mooie gouden letters Japan erop geschreven. Cordaira, het ziet er nog allemaal geconcentreerd uit. De dame die vijf dagen geleden op deze baan 37.05 reed in een testwedstrijd 500 meter. En daarmee een officieus wereldrecord laagloopbaan neerzetten. Hoort de bel na een rondetijd nu van 33,3 seconden. Dat is een verval van wel 2,2 seconden. En dat is veel, Erben. Ja, en nu moet ze gewoon blijven schaatsen nu moet ze er gewoon ritme blijven houden. Het ziet er eigenlijk nog best wel goed uit, hoor, daar op die kruising. Het ziet er nog best wel goed uit. En dan gaat ze hier zo'n tijd naar een tijd zetten van misschien wel 1.55, 1.56. En dat zal toch echt een hele goede tijd zijn voor deze Japanse. 1.56 dus bij die Japanse trials. 1.56, 60 nu de armen los bij Cordaira. Oh, klop, natuurlijk is het wilder, natuurlijk is het lastiger. Maar het is goed, hoor. Ze komt ja, in de buurt ja. van die tijd die ze reed eind december. En ze verbetert nou. die tijd. 1.56, 11 voor Nou Cordaira, de vijf 100 en 1000 meter specialisten tegenover 2.043 van Betronen. Dat is een tegenvallende tijd, maar niet de tijd van Nao Cordaira, 31 jaar. Zij zet hier een tijd neer waarvan ik denk dat we die de komende ritten nog wel gaan blijven zien als snelste tijd. Want de dames die uh, in de komende ritten op het ijs gaan verschijnen... ...die hebben zo'n tijd nog nooit gereden op zeeniveau niveau 156, 11 dus. Goed gedaan door Nao Cordaira uit Japan. Een van de troeven van Nederland is Irene Wust. Zij wil toch heel graag een individuele gouden medaille winnen hier op dit toernooi. Want ja, dan is ze echt de aller, aller, aller, allergrootste. Um, Wust vanmorgen op de baan hier. En ze sprak met Jeroen Stekenburg. Ja, dan maar vandaag. Ja, zeker. gaan mijn best doen. Zit jouw laatste echte kans op een individuele gouden medaille? Uh, ja, eigenlijk wel. Duizenden daar ben ik natuurlijk wel, vorige spelen werd ik daar tweede op, maar die zijn. Tot nu toe nog niet heel uh, bijzonder gaan dit zoen. Dus ja, wil ik daar gauw pakken. Kijk, Naoko die rijdt uh, gewoon even 1.13 of zo op hand. Dus uh, dat is wel uh, ja, anders. Maar uh, ja, vandaag uh, zou Is kunnen. nou ook jouw laatste kans om deze spelen tot een doorslaand succes te maken? Nee, want we hebben ook nog gewoon een ploegachtervolging. En uh, daarin hebben we gewoon een heel stack team Wat zeker voor goud gaat. Maar uh, first things first. En uh, vandaag 1500. Is met je enkel? Ah, niks. Dat is echt al uh, heel het seizoen. En uh, voor het ook tapeweer ben ik naar twee keer doorheen gegaan. Dus ik heb uh, sindsdien rijken uh, uit voorzorg met, uh, met tape. Maar dat helpt uh, dat me niks. Iedere keer, want ik dacht hier gezien te hebben... dat er ook wel eens een training zonder tape gegaan is. Ja, alleen als ik heel rustig duur heb. Dan, uh, dan niet. Maar als iets uh, op iets hogere snelheid, dan uh, doen we tape preventies, Dan plakken we er een tapeje op. Hoe is het met je? Want je hebt uh, twee best wel hectische dagen gehad. Wedstrijd gereden, medaille opgehaald. Ja, ook ben je, kun je er dan helemaal klaar voor zijn? Ben je er klaar voor? Ja, dat hoop ik wel. Ik, ik heb me zo goed mogelijk voorbereid. Ik heb bewust uh, gisteren een dagje van het ijs afgegaan. Omdat het uh, ja, toch best een drukke dag is. Omdat uh, je weer s'avonds naar de bergen moet. Maar, en dat was uh, viel ook precies weer uh, het moment dat je je medaille op moet halen. Maar ik ben er zo goed mogelijk mee omgegaan. Ik heb uh, ja, wel gewoon veel rust gepakt. Veel geslapen. En uh, nou, ik, heb, ik heb er wel zin in. Ik wat je vorig jaar zei, na je 1500 meter, namelijk dat je won niet... maar dat die race jou wel het vertrouwen gaf dat je op iedere mogelijke manier hier zou kunnen winnen. Heb je dat gevoel nog steeds? Ja, zeker. Ik denk ook als je die overtuiging niet hebt, kan ik ook net zo goed niet aan de start gaan staan. Maar uh, het is nu een race die ik helemaal zelf moet doen. Ik uh, geloof wel dat mijn tegenstander uh, redelijk oké okay opent. Dus ik zal een eerste kruising hebben en dan uh, moet ik gewoon uh, volledig uh, mijn eigen race rijden. Denk je dat de winnaar nu na je zit? Nee, nee, dat hoop ik niet. De winnaar zit ik in, uh, in de rit 11. Ja, want dat is namelijk nou de rit van die Reemhuus. Dat is een, uh, mooie, scherp, scherp. Uh, is een mooie strik van Jeroen Stekelenburg. Nee. Uh, zij uh, heeft zilver op dat drie. Zegt ja. dat iets over haar vorm, hoe ze daar reed, vind jij? Nou, dat geeft ze zelf al aan. Hè. Die drie was gewoon heel erg goed. Dus uh, dat zal de vertrouwen hebben gegeven. Dat is niet de beste. En het was niet de beste drie uit het leven. Maar eh, laat ook niet, ik wil niks afdoen aan de prestaties van Klein die, was, die reed gewoon ook heel hard. En dat gaf wust vooraf al aan. Hè. Misschien een ik wel een hele goede rit. is dus iemand beter. Nou, Het scheelde mij heel weinig. Maar toch. En die rit heeft er wel vertrouwen gegeven. En een 1500 meter is heel anders dan een drie. Zij heeft niet echt dingen laten liggen of nee. zo. Ze heeft geen dingen fout gedaan. Nee, dat scheelt nee. ze Ze schaatst het netjes. Ze schaatst goed. Uh, ja, dat laatste rondje die paar tiende misschien. Maar... Um, dat is op 1500 meter is dat een heel ander verhaal. Die rijden in een heel ander systeem. Ja. Uh, die rijden op een heel andere manier. Um, sterker nog, vaak zie je dat als je een drie misschien net iets minder rijdt... en het net ten koste gaat van de laatste ronde... Dat dat je stiekem wel misschien wat sneller bent. Dus uh, het, zou nog wel eens, uh, het zou nog wel eens prima kunnen uitpakken voor een 1500. Nou ja, en in dit gesprek hoorde ik ook dat ze gewoon ja, ontspannen is... Ja. eigenlijk wel vrolijk is. Ze is niet getergd of gekwetst nee. dat ze maar nee. zilver heeft. Nee, en ik moet zeggen, na, na die zilveren medaille... ze gaf een interview uh, bij de NOS. En het was, nou, echt diep respect. Gewoon heel... Uh, ze, ze, ze, ze, ze gaf Carlijne haar moment. Uh, ze zei natuurlijk wil ik winnen, maar uh, ze was heel realistisch... En uh, ze was uh, bij de huldiging in het Heinekenhuis. Maar daarna ging ze ook weer over tot de uh, orde van de dag. Dus ze heeft alles afgelopen. Niet, niet gefrustreerd. Totaal geen gefrustreerde indruk. En ze weet gewoon, denk ik, dat ze één kans heeft. Hier inderdaad, wat ze zegt, op individueel goud. En uh, ze weet gewoon, ze is zo'n zo routine. Zo, zo ervaren daarin inmiddels. Dat zie je echt nu met deze Irene Wust. Die, uh, die ondergaat dit. Die kan het van zich afzetten. Ze is zo'n volwassen sportvrouw. Dus... Uh, ja, die is ontspannen. Die weet hoe ze hier aan de start moet staan. Die weet hoe ze met die druk om moet gaan. Maar ook met teleurstelling om moet gaan. Nou, als ze dat allemaal kan samenballen ja. hier in één vat energie. Dat kan ze heel goed inderdaad. Maar, maar, maar daarom is het zo opvallend dat dat dus aan het begin van het seizoen eigenlijk misging. Hè? Ja. Dat er, dat er niet lekker liep. Het gezeik met haar biografie die er ja. zou komen. En dat ze dan toch zelf terugtrok. Uh, ja. geschokken van de reacties. Uh, uh, er gebeuren dingen die, uh, rondom haar en met haar die je niet van haar zou verwachten. Van zo'n ervaren sportvang. Ja. Nou, dat heeft zij wel hoor. zij kan ook wel gefrustreerd raken en wel uh, heel erg met zichzelf in de knoop zitten af en toe. Helemaal als het bij elkaar, bij elkaar komt, het, het opstapelt En je hebt stress nou ja, van zo'n boek of dat het niet lekker loopt. Dat was... Tweede, drie jaar geleden zo, toen ze de eigen ploeg oprichten met als doel hier goed te presteren. Er komt heel veel bij kijken. Als dat samen gaat, en je rijdt niet lekker, en je bent nog geblesseerd, ja, dan wordt iedereen wust ook gewoon uh, kribbig. Ja. Uh, alleen, wat haar wel kenmerkt, is dan dat ze dat op het juiste moment toch weer van zich afzet. Al Dit die... zijn haar momenten. Ja, maar al die ellende, al die hef voor Vancouver, nou, toen reed ze echt, was ze zeker niet in vorm, die hele spelen niet. Had ze ook heel veel moeite, ook met Gerrit Kemkers de ploeg, uh, de li het liep eigenlijk niet. En dan staat ze toch op zo'n dag op van de 1500. En dan wordt ze wakker. En dan denkt ze, ja, het zal allemaal wat. Ik ga gewoon rijden en gas geven. Dus ook als Irene Wus niet eens in topvorm is, kan ze dat. Dus dat kenmerkt haar vooral op een spelen. Al die, alle, alle romslomp die erbij komt en die haar raakt uh, bij World Cups, dat, dat kan ze loslaten op zo'n spelen. Wij gaan het allemaal meemaken hier op die Olympic Oval Maar sinds de opening van de Olympische Spelen denken Amerikaanse televisiekijkers dat wij in Amsterdam ons winters altijd verplaatsen op de schaats over die dichtgevroren grachten. Ja, ook nog tijdens deze opening, he, ja. Van de Speler werd het weer verteld. Precies, ja, ze dat, gaan met de schaats naar de zaak. Dat is dus een sterk staaltje nepnieuws. Dat werd daar gewoon verkondigd. En dat deed mij denken aan Zelstra, aan minister Zelstra. Hij begeeft zich op glad ijs in dit toepasselijke liedje. Schaatsen in Noord-Holland. Zoals gezegd van de band Zelstra. Zachtjes op, zonder ontbijt, nee, geen gezeik aan je kop. Zaterdagmorgen, je stapt ongegeneerd. Op je hoge oren, je bent hem gesmeerd. Schaatsen in Noord-Holland, lekker windje mee. Schaatsen in Noord-Holland, mm, wat een goed idee. Schaatsen in Noord-Holland, mm, lekker onderweg ze in Noord Holland, wat de vrijheid zegt. Zaterdagmiddag je schaatst als een magneet naar de Marker want daar krabelt Margriet. Samen dikke ijspret lijven tegen elkaar, want het is je winterliefje en je smelt echt voor haar. ze in Noord Holland, lekker met Margriet. Schaatsen in Noord-Holland, lekker strakke rijdt. Schaatsen in Noord-Holland, mateloos verweend. Schaatsen in Noord-Holland, in de koek en zo bekend. Zwinters wil je vaak niet weten. Waar je toch uit je staart? ben je zo vergeten. Zij is gegaan Verder van huis, waar ben je mee bezig in je schaatsparadijs? Plots moet je huilen en je zak door de tijd. Schaatsen in Noord-Holland, verder tegenwind. Schaatsen in Noord-Holland, oh wat ben je blind. Schaatsen in Noord-Holland, matte losberouw. Schaatsen in Noord-Holland. Snel in aan je vrouw zwinters wil je vaak niet weten waar je tochten uit bestaat, schaatsend ben je glad vergeten, dat de kamer een beetje scheef is gegaan. Schaat in de ballen, weer toch aan je dag. Schaatsen in de bollet. Kloppen hier nog. Schatzen in het oorlog. Eerst een goed humeur. Schatzen in het oorlog. Zomaar in een schuur. Schatzen in het oorlog. En met je stomme kop. Schatzen in het oorlog. Ja, Er zijn die platen die ik helemaal niet ken, maar die wel ontzettend leuk zijn. In de nieuwsbv draaien, nieuws draaien wij altijd een Nederlandse plaat die ook een beetje past bij het nieuws. En ja, er zit gewoon een hele goede muziekredactie ook achter. En die kennen ongelooflijk veel Nederlandse platen. Ook nog van vroeger. Ik zelf ben ook wel een Nederlandstalige fan van bijvoorbeeld Robert Long, Maarten van Roosendaal, Bram Vermeulen. Ja, en er zijn ook mensen die gewoon uh, dat dit uitzoeken. De band Zelstra, Hoe past natuurlijk buiten van gewoon goed bij minister Zelstra. Maar het is natuurlijk ook mooi dat het heet Schaatsen in Noord-Holland. En wij gaan dan het bruggetje maken naar Schaatsen hier in Gangneu. In, uh, ik wil zeggen Noord van Noord-Holland naar Noord-Korea. Maar we zitten in Zuid-Korea natuurlijk. <laughs> en er um, komen wat, uh, wat, wat steeds sterkere vrouwen op het ijs. Toch, Ermen en Zebas. Ja. We naderen we rit 7. En dat is toch de rit uh, met Brittany Bow Die uh, gaat deelnemen aan de Olympische Spelen. Daar ben ik dadelijk heel benieuwd naar. Ik ook. We hebben net uh, gezien dat toch wel een aantal dames uh, sneller reed dan dat ze uh, eerder in hun loopbaan deden op zeeniveau. Bijvoorbeeld die Italiaanse Lollobrigida. Brigida. Francesca Lollobrigida, Brigida, topfavoriete voor de maastart aan het einde van dit toernooi. Bleef weliswaar 1,8 seconden verwijderd van de tijd van Cordaira. Nou, die staat nog altijd bovenaan met haar 1,56-11. Maar Lollobrigida Brigida maakte een goede indruk en reed veel beter, veel sneller dan dat soort ooit had gedaan op zeeniveau. Namelijk meer dan een seconde haalt ze af zeg maar, van haar laaglands PR... zoals dat dan in Schaatsjogon heet. Dus wat dat betreft zijn de voortekenen goed. En heb ik een beetje de indruk, Erben... dat het ijs wat sneller is dan gisteren. En eergisteren, zo oogde het tenminste. Ik sprak vanochtend ook nog Mark Messer en ik vroeg aan hem... hoe is het ijs, hè? Uh, want ik had het een beetje over het weer. Het, ja, het weer heeft niet zo heel veel invloed op het ijs. Ik ben er bijna, zegt hij. Nog een ja. beetje draaien aan de knoppen en dan ben ik er. Ja, dus want vorig jaar ja, was het heel goed bij de wekenafstanden. En in, in dat licht, in dat kader, viel het toch een beetje tegen de tijden die we gaan zagen in het algemeen dan. Hè. Gisteren en eergisteren op de vijf en de drie kilometer. Nu een historisch moment dat plaatsvindt met dit startschot. Namelijk het rijden van Yu Ting Wang, 29 jaar, uit Chinees Taipei. Oftewel, uh, Taiwan. De eerste keer dat Taiwan, Chinese Taipei, meedoet aan het Olympisch schaatstoernooi. Het is een van de 29 nationaliteiten die meedoen... tijdens deze Olympische Spelen aan het schaatsen. Dat is een dik record. Dat zijn er namelijk vier meer dan in Nagano 1998. Dus als je kijkt naar de kwantiteit... dan is het schaatsen wel degelijk nog internationaal genoeg. Deze dame komt uit het inline Heeft altijd moeite met de start. Maar als ze dan eenmaal, ze schaatst pas twee jaar op ijs... eenmaal op, op gang is gekomen... kan ze best aardig al uit de voeten. Vooral op de 500 en de 1000 meter. En dit is een soort... Cadeautje, het feit dat ze de 1500 meter mag rijden. Het is een ranke dunne dame. Ik denk dat ze maatje XS heeft van uh, schaatspak. En dat fladdert nog zo uh, links en rechts rond haar lichaam. Maar Erben, terwijl ze nu doorkomt na 54 seconden en 300... over de 700 meter tegen Gabriele Hierspiegel. Een mooie stijl heeft ze wel. Zeker, en ze rijdt ook best hard Al als ze niet kan openen. nou Ze openen maar 1 tiende van de seconde langzamer... dan het Olympische record van Jurien de Mors. Dus is ze gewoon heel goed onderweg. Eerste volle rondetijd van 28 ja, daar kom je ook nog wel heel goed mee. Want Jurien de Moors reed vier jaar geleden 28-0. Dus die rondtijd is er goed. Maar toen kwam natuurlijk die fantastische ronde van Juriem. Dat kan deze meid niet rijden. Maar ze rijdt hier gewoon, uh, gewoon, goed, gewoon goed rond hoor. Ze gaat nu wel tegen de Heersbichler. Moet ze het afleggen. Rondtijd van, uh, van, de, van de type... Hoe heet ze ook weer? Sorry, <lacht> J Tink Wang. J Tink Wang, sorry. 31-3. En uh, Heersbichler 50-90. 30, 5, ja, helemaal, ja, helemaal deze 1500 de meter is een ronde te lang voor deze beauty-moang. Maar we gaan haar dus terugzien op de 1000 meter en de 500 meter. Uh, dus ze gaat nog twee keer oh, uitkomen. Valt, oh, en ze oh, gaat op uit. Valt, Eerste valt. valpartij. Tijdens deze Olympische oh. Spelen van vermoeidheid in de laatste binnenbocht. Over vermoeidheid gesproken. Hier spiegelen staat ook bijna recht overeind en finischt in 158 1,58,24. En zet daar de voorlopig derde tijd mee op de klokken. Yuting Wang staat gelukkig weer en glijdt heel langzaam... maar zeker richting de finish. Maar toch knap als je kijkt naar de progressie die zij heeft geboekt... in de twee jaar dat ze op het ijs rondrijdt. Richting de streep komt ze gegleden. Nu na twee minuten 18 seconden over de finish. Dit zal een valpartij uit vermoeidheid zijn geweest... dus in die laatste binnenbocht van de Taiwanese. Wat dat betreft dus een debuut met een valpartij. En nou ben ik wel benieuwd, want Brittany Bow bijna recht voor onze neus in de inrijbaan heeft haar kap al opgezet. Haar cap boven op het hoofd. En schudt een beetje nog. Gaat een beetje heen en weer met haar armen. En met haar lichaam. Dat doet haar Poolse tegenstandster Natalia Czerwonka ook. Maar we zien in die binnenbocht waar Yuting Owang... straks onderuit ging dat uh, daar de uh, vrijwilligers en medewerkers van het middenterrein... en de assistenten van de scheidsrechters... een van de scheidsrechters van het, het, uh, het vrouwentoernooi... is trouwens een Nederlandse man, bij Timmerman... toch even naar het ijs aan het kijken zijn. Ik zie dat ze daar uh, even met de handen aan het kijken zijn... of er bijvoorbeeld nog een, een scheur in het ijs is achtergelaten... en wat schade aan het ijs. Dus zou het kunnen zijn, Erben, dat we een klein beetje vertraging oplopen? Er gaan een, we een klein zeggen. beetje vertraging komen, want ja, ze viel... Het was door de vermoeide, dat ze helemaal door haar hoef heen. Waardoor ze een beetje op haar kont op het ijs kwam. Maar daarmee wel de schaarsen vol door het ijs heen gingen. Waardoor ze een stukje van het ijs afkwam. Maar ik denk dat het een plek is waarbij je beter gewoon de wedstrijd door kunt laten gaan. Want het is net voorbij het hoogste punt van de bocht. Eigenlijk het uitkomen van de bocht bijna. En daar rijden de schaarsen bijna nooit meer helemaal aan de binnenkant van de lijn. Er komt nog een wel. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik op dit moment even vergeten ben... Nou, hoeveel ritten het was. Het is in ieder geval niet naar zes ritten. Want Brittany Bow staat gewoon op het ijs. Na acht ritten kwam het wel. Dat is, ja, dat heel raar. Ik ook. Dat is ook heel raar. Want we hebben veertien ritten, maar er wordt na acht ritten gedweld. Goed, Brittany Bow staat klaar. De dame waarvan iedereen zich afvraagt hoe is het toch met haar? Want vorig seizoen ging dus helemaal de mist in aan het kwakkelen met haar gezondheid. Dat kwam door een valpartij, hersenschudding. Ze had eigenlijk haar lichaam totaal niet onder controle. Op de meest gekke momenten viel Brittany Bo plotseling flauw. Ze is dit seizoen teruggekeerd. Heeft een drietal wereldbekerwedstrijden gereden... in Heerenveen, in Stavanger en in Salt Lake City. Haar prestaties waren niet altijd om over naar huis te schrijven. Ze stond in die Wereldbekers nog niet één keer op het podium in de A-divisie. Ze is nu gestart goed, tegen ja. Natalia Tcherbonka. Maar natuurlijk is Brittany Bow een dame die je niet mag onderschatten. Twee seizoenen geleden pakte zij de wereldtitel. Drie seizoenen geleden moet ik zeggen: pakte zij de wereldtitel bij de WK-afstanden in Ereveen. op zowel de 1000 als deze 1500 meter. Die kan zij echt goed aan. Eerst maar eens kijken of zij gaat rijden binnen die tijd van Nauw Kordij. Binnen die E56-11. Kodaira openen in 24-94. En hier is de openingstijd van Brittany Bo. Ja, 25-1. Dat is ietsje langzamer. Maar ook zij gaat door die buitenbocht heen. En dan gaat ze over de pols Dan kruist ze ver overheen. Dus zij moet ook helemaal deze rit alleen rijden. En dat is nog heel lastig. Want Bo is op een snelle startseer. En ze heeft ergens onderweg een kruising nodig. Dat ze eventjes kan uitrusten. Dus ja, ik ben benieuwd of ze dit vol kan houden. Hoe lang ze de 1500 de meter goed technisch kan blijven schaatsen. De eerste, de, de eerste volle doorkomst van de volle ronde is nu... Uh, de rondetijd van Komt Whitney 28,4. 28 4. Ja, dat is goed... Maar ik denk dat ze stuk gaat. Ja, eens kijken of dat gaat gebeuren. In deze tussenronde zal dat misschien nog niet zo snel gebeuren. Van binnen naar buiten toe. Het ziet er ongezijdelijk nog altijd wel goed uit. Als je kijkt naar de techniek bij Brittany Bo. Nog altijd een ruime voorsprong op de 29-jarige Poolse Natalia Tserwonka. Die bezig is aan haar derde Olympische Spelen. Vier jaar geleden was het bij Brittany Bo natuurlijk drama. Die hele pak en gate bij de Amerikaanse ploeg. Ze gaat de laatste ronde in de ja, 130-0. En dan pakt ze hier drie tiende op Naukada Dara verliest. Hij 1,6 seconden en kruist hij weer ruim voor Tjabonka langs. Ja, en dan blijven ze nog heel goed schaafs hoor. Zij gaat echt nog gewoon door poweren. Heel goed, heel sterk. En die slotronde van... Van Koudara was 32,6. Nou, dat gaat deze meid niet rijden. hoor. Zij gaat gewoon hard doorrijden. Zij, Hier komt de nieuwe snelste tijd aan. Door de binnenbocht is ze inmiddels heen. De armen gaan nog niet allebei los. Het blijft de rechterarm die los is. Linkerarm op de rug. Nu gaat hij van de rug af. 1,53, 54, 1,55. 1,55, 54 voor Brittany Bowe. Die daarmee aan de leiding gaat naar deze zevende rit. Vier jaar geleden was dat in Sochi niet genoeg voor het podium. Wat zal dat vandaag zijn hier in Zuid-Korea in ieder geval genoeg om de leiding op zich te nemen. 155-54 voor de Amerikaanse Bo. Zij staat nu aan de leiding na 7 van de 14 ritten op de 1500 meter. We zijn dus halverwege Kodaira tweede, 56, 11 En Natalia Tsemonka, die de nek net klop kreeg van Bo... staat met 157-85 op de derde plaats. Dat was toch een sterke rit, Mark, ja, van Brittany sterk. Bo. Ja, dit kan zijn. Ze is dus een krachtmens... En ik vind het opvallend dat zij, dat zie ik altijd, voor veel met Amerikaanse schaatsers, schaatsers ook. Geen enkel foutje met het aansnijden van de bocht. Heel geconcentreerd gereden. Uh, Perfect aansnijden van bochten, technisch goed. Ik, ik weet niet hoe goed ze fysiek in conditie is, maar hier, hier is niks op af te dingen. Weet... Kan je iets zeggen over de tijden die zijn gereden? Ja. Kan je daar iets uit afleiden? Ja, ja ik, probeer dat, uh, ik probeer dat te bekijken. Want het is echt heel lastig om te zien. Uh, we hebben gezien de afgelopen dagen dat het ijs iets minder snel is. Uh, dus een 1,55-54, dat was vorig jaar. Dat het zou een vierde tijd zijn geweest. Dus ja, ik verwacht wel dat de 1,54 gereden gaat worden. Dus dit gaat geen goud worden voor Britney Bow. Maar... Ja, het, was een hele, het was een hele sterke rit. Waarmee ze, zich, uh, wel, uh, waarmee ze wel podiumkandidaat zou kunnen zijn hoor. Zeker wel. Nog één rit uh, voor de dweil. Uh, en dan, uh, dan gaat het echte vuurwerk uh, dus uh, beginnen. We gaan uh, zo wel richting het journaal van twee uur. Dus uh, wees niet te uh, bevreesd. Nee, we hebben de 12 als... en dan nog twee ritten. Daarom... En dan komt de eerste uh, ja, als... Nederlandse in de baan. Ja, dan gaan we snel achter elkaar hoor. En dan gaat het de ene en de ander. Dus blijf lekker bij de radio. U gaat niks missen bij Radio Olympia. Tot zometeen. Tot zo. NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Shinky Knecht, we gaan de laatste bocht in. Shinky Knecht wil binnendoor. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Hier komt zijn kamer in een Olympisch Hubbaway. Okay. Beleverd tot NPO 1 Televisie. En op NPO Radio 1. de Radio Olympia, niet? Met elke dag Radio Olympia. Kalijn Aftereekte, Olympisch kampioen. En Knecht pakt het zilver voor Eddy Straat. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Hier op NPO Radio